Het is vandaag zondag 3 november 2013 en je luistert naar Eurostar Radio met ondergetekende DJ Jaap. Rij radio. No <laughs> It's not. you Vrije radio. Wednesday Things will never be the same anymore You may regret how you said and done Things will never be the same anymore You've taken this love for granted You've taken this love for granted You've taken this love for granted <laughs> Thursday is such a wonderful day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 Dus dat was er een uh, prachtig liedje van de band uh, Lul met uh, One Week Time. Oké, okay, nou, wat uh, het afgelopen uurtje hebben we onder andere gedraaid en natuurlijk onze uh, de tune van Eurostar Radio Plug and Play van Dave In Bernon. Team from A Sunrise, Stuart Wood. Atom Girl Hot Fiction. As Crocodile Blues Lobo Loco. Nature in Motion, The Fixer. Zet Desperate and dan Daisy May. Wat heb je gedaan? Dr. Shark? Clear Skies, Happy Pop, The Ten Goose. Timeless Night, Evisa Salinas featuring Hupplepupp. Land of Legends 2K11, Butterfly Tea. Jimmy Smith, Sfeerbeheer. Long Walk. Due Normal. Sunday Monkey, Dizzy Bird, The Pretty One, Royal Stevensons. Suddenly, met her, en One Week Time, zojuist, so van de band lul, met dubbel L, wel te verstaan. Oké, okay, luisteraars, uh, ik ga de chat uh, of uh, de Skype openen, de chat staat er open. Welkom Tom en uh, Jacco, welkom in het programma van Eurosar Radio, het bel en chatprogramma. Zondagavond bel en chat programma van Uruxa Radio met ondergetekende Zizé Jaap. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, Tom die had wat moeite om op de chat te komen. Nou, het is hem uh, gelukkig uh, gelukt. En uh, <laughs> oké, okay. we gaan uh, natuurlijk uh, gezellig babbelen. Ik ga de Skype aanzetten. Dus uh, ja, mensen. Het is zondagavond uh, 3 november 2013 en de klok uh, zegt dat het nu 1 minuut over 9 is op zondagavond. En uh, nou, dan gaan we eens even mijn gezegdbaar maken op de chat. Oké, okay, ik zie nog veel meer mensen. Oh, heel leuk. <laughs> gezellig joh, gezellig jongens. Dat jullie er allemaal zijn. Oké, okay, ik zie hier een uh, berichtje. Eens even kijken hè. Ja, ik ben in de chat hoor, Jacco. <laughs> dus ja, oké, okay, jullie hebben het gezien hè. We hebben de chat openstaan, www.eurostarradio.nl En dan uh, kun je chatten, je hoeft geen wachtwoord in te voeren op de chat. Dus je gaat gewoon naar uh, www.eurostarradio.nl Dan klik je linksboven op chatroom en dan hoef je alleen je nickname in te voeren, dus geen wachtwoord. Dat hoeft dus niet. En dan kan je gewoon mee chatten. Het is een open chat, daar kan iedereen op. En er zijn geen regeltjes, behalve dat we niet gaan lopen schelden en ruzie lopen maken. Dat zijn de, de enige regeltjes. Voor de rest mag je alles hier zeggen. En uh, nou, op de Skype ben je ook welkom. Dan uh, skype je naar uh, Skypeadres Skype-adres dj.jaap. Dus dj.jaap. En... Uh, dan kan je inbellen als je dat leuk vindt om in de uitzending te komen. Alles wordt uitgezonden wat je zegt. Dus hou wel rekening mee. Hè? Dus uh, wat je zegt allemaal. Uh, uh, goed, je mag alles zeggen hier. Ja. Behalve beledigingen, scheldpartijen, ruzies. Uh, voor de rest mag je alles zeggen. Dus, uh, ook vieze woorden mag je zeggen. Dat maakt allemaal hier niet uit. Dat kan hier allemaal. Als het maar gezellig is. Daar gaat het om dat de sfeer leuk is onder elkaar. En uh, dat zijn de enige regels die we hebben. Voor de rest mag je alles zeggen ja. Goed. Nou mensen, we gaan, uh, we gaan eens even kijken. We gaan nog even één liedje draaien. Dus als er iemand is die wil bellen, je mag gewoon bellen hoor. Ook wil draaien ik een liedje. Je mag gewoon inbreken. Dus uh, je komt er gewoon in. Let wel, de luisteraars kunnen je wel horen als je op de Skype zit. Dus uh, alles wordt ook opgenomen. Later online gezet, dan kun je dan een week lang ...dit programma terugluisteren... ...dat zal ik er ook nog even wel bij vertellen... ...het wordt heel lang bewaard... ...en um, dat is gewoon uh, dat mensen... ...programma's uh, moeten missen toevallig... ...stel dat je altijd uh, luistert naar Eurosten Radio... ...en je denkt... ...shit, ik moet naar een verjaardag... ...of, of weet ik veel wat, of iets anders... Uh, ...dan hoef je... Uh, ...ja, je kan alleen niet chatten en skypen dan... ...maar je kan in ieder geval wat ...programma terugluisteren een week lang... ...alles wordt een week lang bewaard... ...op de site... En we hebben een website waar alles uh, altijd wordt bewaard, dus uh, onbeperkt wordt bewaard. Maar die ga ik niet op de Skype zeggen, sommige mensen weten het wel. Maar uh, ik ga dat niet aan iedereen delen, maar uh, goed. Uh, tijd voor een, uh, een gezellig muziekje. Uh, even kijken, nou jongens, uh, wat hebben we hier? Keltische muziek, The Star of the Country Dawn en die is van de Bridgen Ensemble. Het was weer een uh, prachtig liedje van de Briggan Ensemble met de Star of the Country Dawn. En we hebben natuurlijk nog veel meer prachtige muziek. Dat was uh, de Older Groove van Hudson: The Wind Blows Meadow, grasses to and fro, thrushes' song surrounds the funny doe. Of do fast cling to my feet, thinking of the ones I've met, those I'll meet. The long road traveled, hunger still ahead, longing for a place to rest, but weary head, stone. Soul. I take a rest under the altar grove The only place I have to call my home A comfort to my ward schaars dat was weer een prachtig uh, prachtig nummer weer van uh, de Elder Grove van Hudson we gaan toe naar het volgende nummer en uh, Dance heet het volgende nummer van General Union Ja, ik had van de week een filmpje op Facebook gezet. En uh, ja, <laughs> eigenlijk uh, was het mijn bedoeling niet om dat uh, onderwerp aan te snijden. Maar ik heb een filmpje laten zien. Die ik uh, van mezelf heb opgenomen in een emotionele toestand. Maar uh, als je hem wil zien, dan moet je naar de chat komen. En uh, verder, ik heb hem niet op mijn Facebook, of uh, wel op mijn Facebook staat. En niet op mijn eigen Facebook, maar ik heb hem gedeeld met... Andere mans, uh, Facebook. Dus ik heb hem niet uh, dus wereldwijd uh, gezet, zeg maar. Dat was ik heel emotioneel. Dat heb ik bewust uh, opgenomen. Het is geen comedie, het is geen toneelstukje of geen uh, acteurwerk. Ik ben geen acteur. Het is echt gemeende emotie. En dan mogen mensen zelf bepalen. Ja, wat voor emoties zie je erin? Verdriet. Uh, uh, ja... Um gemis of zo of, of iets anders maar het is in ieder geval een emotie die serieus is dus uh, ja <laughs> het filmpje ja het staat uh, niet uh, op mijn eigen facebook pagina ook niet op uh, op de twitter van Eurostar uh, radio maar als je hem wil zien dan moet je me maar uh, ja ja moet je me maar uh, een mailtje sturen ja, nou, uh, Jacco, uh, je zegt uh, dat, dat dat filmpje die ik heb opgenomen straalt eenzaamheid uit. Ja, eenzaamheid. Ja, ja, ja, aan de ene kant wel eigenlijk, ja. Maar aan de andere kant, uh, ja, ja, er is iets van eenzaamheid, maar... Ja, je zit dichtbij, maar uh, een soort verlangen... Uh, het is een soort verlangen naar iemand. Een soort verlangen naar iemand. En verder ga ik er niks over zeggen. Maar uh, oké. Okay. <coughs> We gaan weer een heel mooi liedje draaien. En uh, ja mensen. Het is een prachtig liedje. En uh, dat liedje dat is uh, van GM Quante Camara. Met Sunset... burn with desire, and keep quiet about it, is the greatest punishment we can bring on ourselves. A mighty pain to laugh it is, and it's a pain, that pain to miss. But all pains, the greatest pain, is to laugh, but laugh in vain. Dat was Ores uh, Vins met A Sporn. Het volgende liedje dat we gaan draaien. Van uh, Music and More. Red is the Rose. Just be by your side Dat was Grace Kelly met Kiss Away, Your Tears, ja, en dat slaat ook een beetje op de Engelse tekst die ik hiervoor uh, opnoemde. En we hebben natuurlijk nog veel meer een mooi liedje en zo, so, My Heart. Liedje van Enzo Met My Heart Het volgende nummer Is uh, No Thanks Met uh, My Girl Dat was uh, No Thanks met uh, Miguel. En het volgende nummer. Heet, uh, Look at the Few Years Younger. Look and Few Years Younger van Brad Sachs. Ik ben veel jaren jonger, Nou, <laughs> ik wou dat ik de jaren jonger uitzag. Natural Form is het volgende nummer van Anitech. Ik Dat, uh, dat was The uh, Lady van de Drunk Souls. En daarvoor de uh, Natural Form van Tag Het is nu uh, bijna een 7. Even kijken, nee, 3 minuten voor 10. En het is nog steeds zondag 3 november 2013. En je luistert naar TJ. Jaap. Ik ga eens kijken of ik iemand kan bellen. Ja, op de chat zit Tom en Jacco. En ik ga eens even kijken op de Skype. Ik ga niet zeggen wie ik bel. En uh, well, jullie merken het vanzelf. Kijken of die persoon opneemt, moeten we hem maar even afwachten. We gaan kijken. Oké. Okay. volgende dan maar. Oh. Goeie avond, Jacco. Dank. Ik heb zoveel geluid op staan, dan moet ik even allemaal uitzetten. Oké. Okay. Uh, oh, wel. Uh, uh, uh, dat is de radio. Nou hoor oh, je ja, jouw radio niet meer. Nou moet ik het YouTube-filmpje dat ik ook nog. Ja, dat is ook. Uit. <laughs> ja, Gewoon, ja. Ah, uh, oh shit. Ja, dat is als je allemaal dingen tegelijk zit te doen, hè? dan. Uh, mm -hmm. Ik zat een beetje naar filmpjes uh, te kijken over privacy uh, en over, over, um, uh, ook over de mobiele telefoon die ik heb en zo uh, waar ik nog niet helemaal tevreden over ben. Maar de, de, de, ik zat een beetje in de chat zo en ik, als ik zo eens terug uh, scroll, uh, even uh, ja, t, jij, jij, de, ik heb jouw filmpje gezien. Mm -hmm. um, ja, ik, vond het een goed, ik vind het een goed filmpje, uh, zonder te praten, het spreekt boekdelen. Uh -huh. uh, um, het probleem, denk ik, uh, wat je hebt en wat ik ook vaak heb, is dat... Als mensen je eenmaal op een bepaalde manier zien of kennen, hè, uh, dan, of begrijpen ze de, de, de kant niet, en of ze gaan denken van ja, wat is nou de ware persoon, of ze uh, kunnen er niet mee omgaan. Ja, weet je wat het is? Hè? Tenminste volgens mijn inzicht dan. Hè? Kijk, je hebt een bepaald beeld van iemand. Hè? En uh, ik heb natuurlijk uh, best wel wat levenservaring in die 54 jaar dat ik op deze aarde rondloop. Nou hoor ik heel veel ruis op de achtergrond. Dat ga ik even wegdraaien. Dat had ik vorige week ook met uh, Marcus. Ik ook ook okay. heel, veel, heel veel ruis. Maar zodra je praat, is de ruis weer weg. Dat is heel raar, dus ik draai hem ietsje weg. Ik draai hem zo dat ik je wel kan horen dat als je wat zegt, dan draait ik de knop weer helemaal open. Dus dan kunnen de luisteraars alles uh, horen wat je zegt. Maar ik, uh, ik heb natuurlijk uh, in die vijf, 54 jaar dat ik hier op de aarde rondloop, uh, natuurlijk de een en ander meegemaakt met uh, mensen. Uh, mensen waar ik uh, in teleurgesteld was. Mensen die me in de maling hebben genomen. Uh, ja, ik, heb natuurlijk, ik ben natuurlijk ook geen heilige, ik heb ook wel eens vervelende dingen gedaan. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Ik heb ook wel eens mensen on, onheus bejegend. Waar ik achteraf spijt van heb. Maar goed, het is een gedaan, zaak en die nemen helaas geen keer. Maar goed, uh, uh, kijk, ik heb een beeld van uh, sommige mensen waarvan ik denk, hé, hey, vroeger, uh, uh, uh, wat, wat mijn fout is, ik viel vaak op mensen die heel grappig deden. Hè? Mm -hmm. Totdat ik op een gegeven moment erachter kwam dat het niet allemaal even zuivere vrienden waren die, het, die goede bedoelingen hadden. Dat is mijn zwakke punt. Als mensen heel lollig doen en grappig en leuk en gezellig, lijken er achteraf mensen te zijn die alleen maar van je willen profiteren of, uh, of je in de, in de maling nemen of zo voor het mm -hmm. geld of, of voor uh, ergens van mee te kunnen profiteren. En uh, daar heb ik wel eens uh, vaker mijn hoofd mee gestoten. Dus. Dat is eigenlijk dus, uh, je denkt bepaalde mensen te kunnen vertrouwen. Inderdaad. Ja. En uh, die mensen hebben eigenlijk een geheime agenda. Ja, ja, ja. Of ze denken er gewoon niet na. Dat ook. Je hebt ook mensen, inderdaad, mensen die er niet bij nadenken. Die, die, die, ja, die beseffen het zelf eigenlijk niet, maar... Uh... Maar ik voel wel bij we, sommige mensen het dan een beeld, He, we, als ik verliefd ben bijvoorbeeld, of een meisje of zo. En uh, ja, je weet dat ik getrouwd ben, ik heb een vrouwtje en daar ben ik nu al uh, heel lang mee, meer dan 15 jaar. Mm -hmm. en, uh, en als ik een vrouw zie en het ziet er heel mooi uit, echt, uh, echt heel aantrekkelijk, dan heb ik niet gelijk dat ik verliefd ben of zo. Maar dan denk ik zo, dat is een lekker ding, weet je wel. En als ze dan uit het zicht is, he, op straat of zo, dan vergeet ik dat gewoon weer. Dan denk ik nooit meer aan dat vrouwtje. Want met sommige mensen heb ik een bepaalde klik, uh, uh, die ik dan ken, dan het moet wel iemand zijn die ik dan ken, dat ik dan iets heb van mij. Ik vind die persoon heel aardig. En, uh, ja, en dan, dan krijg ik uh, sommige mensen bepaalde gevoelens bij. Dan denk ik, ja dat kan eigenlijk niet, want ik ben wel getrouwd, weet je wel. Ja, en dat zit me een beetje moeilijk, weet je, vandaar dat filmpje. Nou, weet je wat apart is? Een, uh, een tijdje geleden was er uh, op Nederland Tweede er was een programma over psychiatrie. En uh, daar kwam eigenlijk een soortgelijk, uh, kwam een verhaal van diverse mensen vandaan, een psychiater die... Uh, fictieve, maar wel, de karakters waren fictief, maar de verhalen waren echt gebeurd. En Syriaten zeggen ook vaak dat, uh, heel vaak, uh, vinden echtgenoten of echtgenotes um, het vreemdgaan niet zo erg, als wat ze veel erg vinden is emotionele betrokkenheid. Bij de andere persoon. Dus de, de, zeg maar bijvoorbeeld, als er een keer wat gebeurd is, uh, dit ging over een man en vrouw in dit geval, waarvan de vrouw was vreemd gegaan en die man vond het niet zo erg dat zijn vrouw was vreemd gegaan, wat die, waar die man niet mee kon leven, was dat die vrouw emotioneel betrokken bij die man was geraakt. Oké, okay, oké, okay, okay. dus ja, die man kon de, de, de, de, ja. zeg maar, de daad kon hij nog wel vergeven, okay. zeg maar. Wat die, maar er, wat die man erger vond, was emotionele betrokkenheid. Zeg. Nou, weet je wat het gekke bij mij is? Ik ben niet vreemd gegaan, dat zeg ik eerlijk. Maar het is bij mij emotioneel, dus, dus ik ben niet vreemd gegaan. Hè? Dus, uh... dat, is en dat, dat is moeilijk. Dat maakt het moeilijk. Maar ik zeg wel, wel erbij, ik, ik laat mijn vrouw niet, alleen, uh, niet in de steek voor een ander. Dat, uh, dat, dat daar begin ik echt niet aan. Want ik kies wel op het laatst toch voor mijn vrouw. Weet je. En, en ja, ik zit een beetje twee strijd. Dat is misschien heel uh, erg persoonlijk dat ik dit zo op de radio valt. Maar ik laat mijn vrouw niet vallen voor die persoon. Dus... Maar dat is, uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk dan ook inderdaad. Je zegt inderdaad zelf dat je met op de radio gooit, en dat is, kan op zich natuurlijk wel confronterend zijn voor een hoop mensen. Maar dat is wel gewoon helemaal uh, waar het eigenlijk ook om draait: is dat uh, mensen hebben een bepaald, uh, een bepaald beeld van je, zeg maar. Bijvoorbeeld uh, lollig en grappig, of wat dan ook, zeg maar. En dan de emotionele kant, uh, of ze begrijpen het niet, of ze Accepteren. Ik bedoel, ik zei net zelf, en ik, ik praat verder eens online niet over precies wat ik doe, maar binnen mijn werk zeg maar uh, ben ik totaal niet zoals ik thuis ben. Dat zijn echt twee totaal verschillende mensen, zeg maar. Nou, ja, maar dat is bij mij precies hetzelfde. Uh, en dat het kan ook niet. Het, nee. Maar ik ben, ik ben thuis ook anders als op mijn werk, weet je wel. Ik heb natuurlijk met, met allemaal mensen te maken waar ik persoonlijk niks mee heb eigenlijk. Want ja, je werkt daar en je hebt nou eenmaal met allerlei soorten mensen te maken. En de een mag je en de ander mag je niet. Nou mag ik gelukkig de meeste mensen wel. Ik denk 90% die ik ken daar heb ik geen probleem mee. Maar er zijn wel een paar mensen, daar heb iedereen feitelijk wel problemen mee. Omdat ze gewoon een moeilijk karakter hebben moeilijk in de omgang, dus dan denk ik wel eens, oh, ik ben gelukkig niet de enige, maar ik probeer dan toch nog, als er iemand ineens positief is, probeer ik toch nog, uh, maar positief op te stellen naar die persoon toe, van nou, oké, okay, weet je, als je normaal doet, oké, okay, dan doe ik ook normaal, weet je wel? Bedoel, zo, zo zit ik dan in elkaar, dus als iemand uh, vervelend is. Ja, ik probeer te negeren of te ontlopen, maar het kan niet altijd als je met zo'n persoon moet werken. Is het heel en, en ja, en als het dan een teug oploopt, wat bij mij pas gebeurd is. Ja, dan, dan, uh, ik ben bijna naar de chef gestopt. maar gelukkig heb een andere collega van mij gezegd van, nou ja, die, die heeft dan bemiddeld, zeg maar. En dus dat is tot nu toe dan goed afgelopen. Dus ik denk, ja, zo veel, natuurlijk... Niet alles te weten wat er gebeurt, weet je, het conflict of zo. Dus eh. Uh... Nee, ja, inderdaad. Nou ja, dus het is, ehm. Het is, uh, het is inderdaad gewoon. Uh, ja, voor, mij, ik, ik, voor mijzelf, waar mij aan is, het eten of gegeten worden. En. Uh, het gaat er best gaat en ruw onderling aan toe. Uh, ja, dan kun je niet gewoon enige vorm van zwakheid laten merken dan ben je binnen. Plus het feit dat er wordt ontzettend geluld, het lijken weleens wel eens zo oude wijzen. En uh, je hebt heel vaak dat er aan, uh, aan de tafel een paar man zitten, eigenlijk gewoon altijd zo, en degene die als eerste opstaat en wegloopt, daar gaat het dan daarna over. En dan word ik echt doodziek van. Want ik weet natuurlijk ook dat het net zo goed is op een gegeven moment als uh, Jacco in het groepje zit, dan is Jacco een aardige en leuke gozer en dan maken we grapjes mee. Maar als Jacco vijf minuten weg is, dan gaan we hem even door slijken. Ja, ja, ja, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat. Uh, <laughs> ik, ik zou even een voor mooi voorbeeld vertellen. Ik uh, vond de wij je weet dat ik bij Dienst Tasperen in Den Haag werk, dat mag iedereen weten. Het staat niet op mijn Facebook, maar goed, ik hoef niet alles te delen. Maar... Ik werk bij dienst als beheerl straatveger bij Veeg Den Haag, als gemeentantenaar. En ik had van de week, dat was niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag, voor deze week, op een veegmachine gewerkt. En ik weet dat ik hem heel heb afgeleverd, dus ik zet dat ding neer. En ik kom maandag en dan komt er een collega van de ochtendploeg, die begint dan om vijf uur. En ik zeg, ja jij hebt uh, vrijdag opgereden hè? Ik zeg, ja dat klopt. Dus ik kijk eens? Is er een streep van die zaak op daar heb Jij mee gereden, jij hebt die schade gemaakt? Ik zou oh ja. Dan zei, nou ik weet toch zeker toch niet, vriend. Want als ik schade maak, geef ik dat eerlijk door. Dus ik denk, oh, maar dit pik ik niet, weet je, dan ga ik naar, naar, eventjes naar mijn chef boven. Ik heb het hele verhaal uitgelegd. Hij zei, nou, hij zegt, hij zegt, er is ook iemand, sommigen, nog op geweest. Ik zei, ja, dat weet ik. En wat blijkt nou, iemand had foto's gemaakt en toen uh, ging mijn baas uh, op de computer kijken en hij uh, uh, zei Hoe laat zijn die foto's gemaakt? Ja, zegt die gozer, om acht uur. Hij zijn nou, je liegt tot je barst, zegt die, want die foto's zijn om vijf uur gemaakt. Je liegt, jij hebt die schade gemaakt en jij gaat de schadeformulier invullen. En, en snel, meteen. Nou, hij heeft op z'n donder ja. gehad zo, ik denk, goed zo, daar ben ik goed onderuit gekomen. Want kijk, als ik schade maak, dan geef ik het gewoon keurig op en dan is er niks aan de hand. Maar als jij gaat liegen of dingen gaat zo zwijgen, ja, dan krijg je echt problemen. Kijk, dat bedoel ik nou in de omgang met collega's. Ze naaien je waar je waar is dan. Sommigen dan, ik zeg het niet allemaal. Maar. Ja, nou ja, inderdaad, en, en, en dat heb ik dus, maar dat heb, dat, En dat heb je dus ook met uh, sociale media, met, met, alles, met alle vormen van sociale media heb je dat natuurlijk ook. Nou ja, je zit zelfs op Facebook, dus je weet genoeg van drama die er op Facebook kan spelen. Uh, mensen kunnen echt compleet uh, ja, afgeslankt worden op, op, op YouTube, op Twitter, op Facebook, noem maar op. Zeg maar. Um, kijk maar eens hoe mensen tegen elkaar tekeer gaan online, dan sta je echt met verbazing. Mensen die in het dagelijks leven als hele nette burgers, nette mensen... Uh, uh, zeg maar door het leven heen gaan eenmaal achter de veiligheid van een schermpje en de eventuele anonimiteit die ze denken te hebben uh, gaan ze helemaal los en uh... nou, dat merk je ook in het verkeer want, je, je, want het zijn, wat ze, geven, ze geven bepaalde uh, mensen uit, uit bijvoorbeeld de lage uh, ja laten we zeggen de lage klasse mensen met een laag inkomen worden vaak gezien als asociaal want het zijn buitenlanders of het zijn mensen met een minimuminkomen. Nee, dat is helemaal niet waar. Want ik heb zo vaak in het verkeer meegemaakt. Mensen in een dikke Mercedes met een duur, driedelig kostuum, met een hoge baan. Nou, ik ben uitgevoerd, uitgescholden, nou de ziektes, alles kreeg ik naar mijn hoofd toe. Dan denk ik, nou jongens, zijn dat nou de zogenaamde nette mensen met een hoge, met een hoge baan en zo? Dan denk je, joh, moet je horen wat ze op de radio en televisie aan ziektes, en kanker, dit, kanker, dat. Mensen met een goede opleiding die dat uitkramen. En wie hebben een naam? De gewone mensen met een lage inkomen. Die worden erop aangekeken. ASO's heb je overal in elke elke deel van de samenleving. Ja, dat vind ik ook. En... Uh... Ik doe me trouwens denken uh, aan iets uh, waar Joep van het Hek toen een keer iets over had in zijn show. Ik kan het even niet zo voor de dag houden. Maar die zei ook ooit van, uh, ze kunnen wel over, hè, over arbeidersvolk of klootjesvolk, kunnen ze wel wat over zeggen. Uh, maar uit welke klasse komen de vrijwillige brandweermannen, de, de verpleegsters, uh, hè? De handen, die, ja. de handen die het werk moeten doen, ja, die precies. komen niet uit de oh, zo'n beschavende sociale nee, bovenklasse. Nee, want hij doet... zegt, je zult nooit uh, in de hockeykantine een gozer zeggen, ik drink vanavond niet, want ik heb vrijwillige brandweerdienst. Dat hoor je wel bij de voetbal. Inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld, zegt hij. Ja. En, uh, het meeste vrijwilligerswerk wordt ook door mensen met een lage en middeninkomen gedaan. Tenminste, naar ja. een hoog, hoog inkomen. Vrijwilligerswerk. Sodermiddag voelen ze zich te min voor. Of te, te min voor. Te veel voor. Ik heb veel werk gedaan. En uh, bij de dierenbescherming. Ook in alle lagen. zeg maar Van kalenders verkopen. Tot, tot uh, aan de deur. Aan deur uh, om donaties vragen. Uh, um, uh, her, her, herplaatsing en begeleiding van dieren. Ik ben daar nooit mensen tegengekomen op dat niveau. Uh, zeg maar, die geld hadden, die rijk waren mm -hmm. of die uh, van goede doen waren. Het waren al, altijd mensen vanuit dezelfde sociale klasse als ik zelf. Zeg maar. Mm -hmm. uh, en dat valt me wel op. Maar dan wel weer in de bestuurslaag van dat soort grote organisatie. En dat is dan vaak weer geen vrijwilligerswerk, want dat moet dan in één keer wel betaald worden. Dank ja, u. En dus ja. wat dat betreft... Uh, nee, maar wat terugkomende op, uh, op, op, op dat soort dingen... Uh, ik heb heel vaak het idee dat mensen in het algemeen niet zichzelf zijn. Zich mm -hmm. anders of beter of in ieder geval anders voordoen. Ja, en en dat is een fout die ze maken. Ja, maar ja. Dat, ik wil ook daarbij zeggen dat dat hoeft niet per se... Uh, bewust te gebeuren, of expres te gebeuren. Maar ja, weet je wat oh. mij, mij vroeger uit is verweten, toen ik pas van school afging, toen ging ik werken bij Defensie, En had ik een, als bodembaantje, dat ik te eerlijk was. Ik was te eerlijk. En het heeft wel mijn baan gekost, doordat ik eerlijk was. Ja. Als je eerlijk bent in Nederland, vooral met deze conservatieve... Uh, Cultuur met vooroordelen en dit en dat, en je bent eerlijk, dan word je, dan word je opgehangen in Nederland. Zo zie ik dat tenminste hoor. Nou, ik, ik heb wel heel, heel erg ge gemerkt met betrekking met tot, eh, tot banen en werk eh, dat het helemaal niet zoveel uitmaakt soms wat je kent, maar voornamelijk wie je kent. Je moet gewoon in ieder bedrijf, waar jij bij bent, voor, dat denk ik, de mensen, ik kan er helemaal na zitten. Iedere bedrijf heeft een soort van ja, binnengroepje, een bepaalde kliek of groep van mensen die elkaar de dingen gunnen en die elkaar een handje helpen. En als jij niet in die groep zit of je bent er niet positief tegenover, dan helpen ze jou niet omhoog en dan ja. kun je nog zo goed wezen. Ja, ja. Maar als jij bijvoorbeeld niet toevallig lid van dezelfde voetbalclub of dezelfde kerkgemeenschap bent. Klopt. Eh, zeg maar, dan kun jij daar nog net zo goed presteren als je wil, maar omdat je niet in dat klinkje zit, Precies. kom je gewoon nergens. Ja, maar, maar dat is overal zo, denk ik wel hoor. Ja, ja dat ja. denk ik wel. Nou, ik, ik, ik heb dat van nabij meegemaakt. Ik ga niet zeggen voor welk bedrijf dat was, maar kan je vertellen: het gebeurt praktisch bij elk bedrijf in heel Nederland. Daar denk ik ook, ja. Overal. Maar en dat is best wel triest. En, en als je dan niet al mee wilt doen, en ook net wat je zegt, dat wil doe je nachts, zo je werk goed. En, en, ik, pre, ik spreek niet voor mijn eigen parochie hoor. Ik doe het zelf, Ik bemoei me nergens mee op mijn werk, ik doe gewoon mijn werk. En als er klikjes zijn, dan vind ik het prima, moeten hun weten. Maar ik ga er niet in grijpen om uh, mezelf omhoog te likken, zeg maar. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dus... Ja. Nee. Ik verdien mijn geld liever gewoon met mijn best doen en mijn werk doen. En uh, ja, en de een die zegt ja, ik mag die niet en die ik mag die niet, terwijl ik er zelf geen probleem mee heb, waarom zou ik mee lullen? En zo ben ik niet. Dan hou ik gewoon mijn mond dicht. Dat is het beste wat je kan doen. Toch? Ja, inderdaad. Ja. Ik, ik, en ik kom terug op uh, toen uh, Tom, die, uh, die ook mij. Ik ja, herinner me dat er inderdaad wel een of twee collega's op mijn Facebook-vriend zijn. Ja, die zijn er eigenlijk min of meer ingeslopen. Die heb ik eigenlijk ooit toegevoegd voor het een of het ander, zeg maar. Uh, maar dat, dat er, zeg maar, uh, dat er, die mensen aanwezig zijn, hou ik toch rekening met bepaalde posts. Sowieso hou ik meer rekening. Met, uh, met, met wat ik post op Twitter of Facebook, zeg maar. Ja, Want ja. ik heb gemerkt dat bepaalde mensen daar gewoon uh, niet mee om kunnen gaan of er zich daar geen raad mee weten. En, je hebt natuurlijk ook mensen die staan niet overal voor, of die staan voor een hoop dingen of sommige dingen niet voor open, zeg maar. Ja, Oké, okay, maar dat is dat merk je ook in het dagelijks leven wel. Ja, ja, ja. Ja, ik, kan, ik kan me herinneren, ik ben vroeger christelijk opgevoed he, door mijn ouders he. En uh, ja, ik heb zelf niks met het christendom ik ben, uh, Toen ik op mezelf ging wonen heb ik me meteen uit laten schrijven, Want als je gedoopt wordt ben je meteen lid van de kerk Want de Nederlandse vorm, de kerk was dat en, Maar ik heb, niks, ik heb uh, niks met de kerk, weet je Ik heb, ben er ook niet tegen, ik ben, iedereen moet lekker geloven wat hij wil Maar ik heb daar gewoon niks mee en, uh, maar toch doet het me pijn als ik zie dat in, uh, in Egypte bijvoorbeeld de koptische christenen worden afgeslacht daar zo. Door ik ga boos van binnen. En ik denk, ja, ik ben wel de christen opgevoed, weet je zo. Dus uh, ja. ja. Ja, dat is. Uh, <coughs> dat is een beetje dubbel, ja. Ja. ja dat is nee, maar ik bedoel, kijk. Uh, en, en misschien, misschien ligt het er ook heel erg aan dat mensen natuurlijk... Uh, nou, en, en ik zou je schotten, zeggen, daar waren mijn ouders dan nog vrij modern hoor, moet ik zeggen. Want uh, ze waren wel erg aan de kerk. Maar mm. mijn broers die kochten Beatle platen en dan praat ik over de jaren zestig zo, jaren zeventig. Ze gingen ook stappen naar de disco en dat vonden mijn ouders allemaal goed. Zolang ze maar geen domme dingen deden, niet aan drugs of uh, weet ik veel wat voor gekke dingen allemaal daar hadden ze daar wel vrede mee, dus we, we hadden best wel uh, vrijheid. Maar ik, ik ken ook mensen, vriendjes vroeger, die waren ook zwaar christelijk opgevoed. Die mochten geen, uh, geen popmuziek luisteren, geen televisie hadden ze in huis. Nou, wij hadden dan nog wel televisie, dus... Ik vind dat ik uh, nog niet eens zo erg streng ben opgevoed, hoor, moet ik zeggen. Oké, okay. ja, dat kan. Ja, ik, uh... Nou ja, nee, ik ben eigenlijk helemaal niet in een of andere. eigenlijk helemaal niet in een of andere religie of uh, wat dat betreft iets meegekregen, zeg maar. En ik had, <coughs> dat is misschien nog wel interessant. Ik had. Ik, ik had en heb wel uh, altijd interesse gehad in. Uh, in de, in de heidense tradities, paganisme, beka, uh, druiden, druiden, uh, shamanisme en zo. Nooit zo echt uh, dat, dat ik helemaal die kant op ben gegaan. Weet je, wat? Ik bedoel, religie in het algemeen en levensbeschouwing interesseert me sowieso wel. Zeg maar. Ik lees er graag over en ik kijk er graag in. Kijk graag informatie op YouTube en mag graag gedegen video's uh, bekijken... van mensen die echt serieus gewoon met iets in hun leven ja, bezig zijn. En mensen zijn ook zoekende, hè? Zoekende. Nou ja, dat, dat en dat is het net. Uh, uh, ik, ik heb ooit een keer een video gemaakt, uh, dat was ook van... Uh, ja uh, als je jezelf uh, uh, afspeelt en terugluistert op een cassette en een stemopname van jezelf, dan klinkt je stem vaak heel anders dan dat jij van tevoren had bedacht dat hij zou klinken. Ja, we, we, weet je ja. hoe dat komt? Dat, dat is een technisch uh, dingetje is dat. Waarom klinkt jouw stem op een cassette recorder of op een MP3-opname anders als, als je ja, het zelf hoort als je spreekt? Dat komt dat de helft van je stem wordt gevormd door je kaak. De stem, de helft, gaat via je eigen schedel je oor in, van via de binnenkant, en de andere helft via, hoor je via de buitenkant. Dus, jouw stem, die jij hoort als je zelf spreekt, klinkt uh, vertrouwd, hè? Je weet ja. hoe jouw stem klinkt, maar inderdaad, mijn broer had vroeger een cassette recorder en dat praat ik van 1970, zo, dat toen is onze eerste baantje, van zijn eerste salaris had hij een cassette gekocht. Zo'n compact cassette En ik denk, hé, wat klinkt mijn stem raar. En hij zei, nee, zo is jouw stem hij want zo hoor ik het ook. Dat heb ik ooit eens op de radio gehoord, de jaren terug, toen ik Dat uh, je stem uh, wordt voor de helft vervormd door je schedel. Ah, Maar toch klinkt mijn stem normaal, vind ik, als ik zo mezelf oppraat. Alleen als ik terugluister naar het programma, hè, voordat ik een online zet, dan denk ik ook van, ja oké, okay, dat ben ik. Maar hij klinkt anders dan wat ik mezelf voor als ik zo live praat. Ja. Uh -huh. dus, ja. ja, en weet je wat het is? En dat is dan alleen nog maar voor je stem. Wat voor de rest van je persoonlijkheid. Ik bedoel, Theo Maasje die zei ooit eens een keer mooi van, uh, ja voor jezelf ben je zelf een blinde vlek. Je ziet, je ziet jezelf niet, zeg maar. Uh, ja, ja, ja. ja, mensen, ja. Mensen, kunnen, mensen kunnen jou heel anders zien, ja, dat en klopt. Een, heel ander, een heel ander beeld van jou hebben dan dat jij zelf uh, uh, bent. van. Dat je, ja. ja, je denkt bij je eigen van. Ik presenteer mij ja, ja. op een bepaalde manier. Ik zeg vaak heiliger dan heilig. Hè? Ja, ja. Uh, uh, maar in het echt blijkt, uh, uh, als je bijvoorbeeld. Uh, ik, ik, ik ken mensen bijvoorbeeld op Twitter of Facebook en die beoefenen ook uh, boeddhisme. Mm -hmm. En uh, die lopen daar in gewaarde rond en die pauzeren ook in gewaarde in allerlei posities. En, maar als ik dan de teksten lees die ze produceren of de commentaren ervan, dan denk ik van, ja, je doet je eigenlijk... ...veel heiliger en veel beter voor... ...dan dat je ja. in het dagelijks leven... ...eigenlijk echt, echt bent... Ja, ...van, ja, de, ja. van, van de, de, de... ...de dingen waar het eigenlijk om draait... ...dat neem je niet zo gauw... ...dan, dan maak je je eigen interpretatie van... Ja. ...zeg maar... ...maar je loopt wel mooi in je profielfoto... Er ...sta je wel mooi heel vroom op... ...in, in ja, je, ja, je ja, golven ja, ja. en in je dingen... Ja. Dat, dat, het, dat, dat, daar dat, heb ik dan een beetje moeite mee. Ja, zeg. nou, Kijk, dat is nou net wat jij... Ja, ne, slaat net de spijker op zijn kop. Dat had ik vroeger met de kerk. Met van die heren... met die zwarte pakken en die gleufhoeden... en met zo'n dikke sigaar. En zat ze heel vroom voor in de kerk. Maar ondertussen... door de wijs... waar ze spreken al het sekshuis af. He, ze, uh, hey, begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp helemaal ja. wat je doet. Ik, ja. ken, ik, ken dat soort, ik ken dat soort mensen die uh, op de zondag in de kerk uh, uh, staan en zelfs spreken van uh, hè, uh, go ja, goed zijn voor je medemens en zorgen voor je medemens en door de week met hun zaken en, en de dingen die ze doen alles los en vast naaien wat ze maar kunnen ja, ze betonderen ze mensen, ze bedriegen ja, ja, ja. mensen uh, ze halen rotstreken uit uh, met anderen zeg maar uh, maar uh, oh, in het weekend zijn we zo heilig en, uh, het is een hele façade naar buiten toe van, hey, kijk mij is vroom zijn maar, maar ondertussen zit er een rotte appel nou, ik zal je vertellen hè? stel nou voor dat laten we aannemen dat het ware er in de Bijbel staat hè? laten we dat dus aannemen dan weet ik zeker dat uh, nog niet eens de helft in de hemel komt als je het op Bijbelse principes zou bekijken de helft komt niet eens in de hemel en verder zeg ik niks. <laughs> en ik denk dat je daar de grote christelijke partijen voorop kan zetten. Ja, zeker de SGP. Want haar schijnheilig ah, op. Sorry hoor. ook het CDA. Ook als het CDA. Ik ja. bedoel, hun beleid kun je niet christelijk noemen. Nou, als je kijkt naar wat de ChristenUnie, dat hij dit kabinet nog steunt. En ze waren zo sociaal, de ChristenUnie. Vroeger was dat, uh, hoe heette ze vroeger ook weer? De ChristenUnie. Ik heb geen idee, maar, die uh, maar christelijke partijen die staan nergens voor. Ze hebben christelijk in de naam, maar... Maar ze maar, maar het zijn helemaal niet christelijk. Ze nee, doen, het, het blijkt nergens uit. Ze doen alsof ze christenen zijn, maar het zijn gewoon uh, kapitalistische mensen die gewoon alleen maar op zichzelf denken. En jammer voor de mensen die erop stemmen, die zijn misschien wel, maar die zien dat gewoon niet. En we worden allemaal in een maling genomen, van links tot rechts en van christelijk tot heidens. Uh, in, in de politiek worden we door allemaal genaaid. Want als ze eenmaal in het, in het kabinet zitten, dan gaan ze het eigen gewoon. Dus ze gewoon wat ze willen. Ik dus wa waarom zou je nog stemmen? Ik heb altijd wel ontzettend bewondering voor de mensen die wel een hele weg gaan. Die dus wel uh, proberen alles zo, zo goed mogelijk te doen. En dan kijk ik daarna en dan denk ik bij mijn eigen van... Uh, dat zou ik nooit kunnen. Misschien wel lichtelijk af en toe de wens om het te kunnen, maar dat zou ik nooit kunnen. Uh, zeg maar, uh, ja, om uh, bepaalde gehechtingen in het leven los te laten. Zeg maar, uh, uh, die mensen drinken niet, roken niet, uh, kijken geen TV, hebben tv achter zich gelaten. Maar uh, Jacco? Daar Jacko? heb ik daar best wel een bewondering voor. Uh, Jacco, praat maar even door. Ik ga even een sanitaire stop maken. Ik Ben over vijf minuten terug. Ja, praat jij maar de, even, de de Ik boel. zal even een muziekje draaien. Is goed, dat mag. Tot straks. Tot zo. Dan gaan we even een muziekje natuurlijk heel snel zoeken, want uh, normaal gesproken kan draaien we dat anders. En ik kan natuurlijk geen muziek gaan draaien waar rechten op berusten dus dat maakt de keus al uh, heel erg klein en, uh, even kijken wat we hebben het aanbod uh, ik heb alles in één grote map staan dus dat moet te doen zijn ik kan uh, Muziekje uit een uh, Keltische achtergrond, nemen of Doors, een volksliedje uit IJsland? Ja, dan vraagt hij of ik heel leuk wil. Ja, uh, Oké, okay. en daar gaan we dan Hopelijk. Daar ben ik weer. Daar ben ik weer. Mooi. Hoor. Ja. <laughs> Dit is een uh, volksliedje uit IJsland uh, in de vikingstijl. Ik denk dat kan Jaap wel waarderen. Ja, dat kan hoor. Laat maar eens horen. Maar je had uh, gelijk wel mogen gedraaid hoor, toen ik wegging. Maar... Hij draait dan. Eh? Ik heb hem al draaien. Ik hoor niks. <laughs> ik hoor alleen maar uh, jouw stem. Oh, of je moet je microfoon in je oorschel op doen van je koptelefoon. Ja, heb ik al. Ook? Oh? Jij ja, hoort wel wat. Ja. Wat raar, joh. Ik hoor wel jouw stem, maar... Maar weet je, ik heb een uh, programmaatje. Dat heet... Uh, dat heet uh, Virtual DJ. Je kan je gratis van het internet downloaden, dat heet www.virtualdj.com En dan kan je de gratis versie downloaden, daar kan je programma's mee opnemen Je kan uh, mixen, alleen je kan je stem daar niet mee opnemen dan ja. dan, uh, Maar je kan hier vooral mixen, ik uh, geloof dat Sunset ook dat programma gebruikt voor de mixen oh ja. En uh, dat heet die, Jam even, even kijken het is niet van Jamendo, maar het is gewoon een virtual dj ik zal, het, ik zal het even in je, in je Skype even schrijven. Kijk hoor. Virtual DJ. Ah Kom eens even kijken hoor. Ga ik daar straks eens even op mijn gemak naar kijken? Ja, kijk daar is, zit City. En dan moet je klikken op uh, links beneden op Free Download. En uh, ik heb hem nou naar je toegestuurd via de Skype chat. Ah, kijk zo. En uh, als je die download, dan kan je muziek op mixen en alles. En als je dat programma hebt, uh, ja ik denk, uh, ja, dat speel je dan nog via je replayer, want jij hebt realplayer, hè? Nou, als je van tevoren allemaal leuke geluidsmixjes maakt met muziek en geluiden, dan kan je dat via je realplayer afspelen. En dan kan je dat gewoon uitzenden. Maar zo doe ik in Sunset het ook dus. Want uh, wat ik doe, ik speel dan uh, live. Ik zit nu dan natuurlijk live, anders kan je natuurlijk niet met me praten. Maar de muziek heb ik dan via uh, Virtual DJ, die speel ik af. En dat uh, zit aangesloten op een tweede computer waar de stream uh, software op zit. En die zendt alles uit wat ik zeg en wat ik uit, uh, draai dan, zeg maar. Oké. Okay. Dus zo werk ik nou, Ik gaan we eens even kijken. Dus uh, ik denk dat dat... Uh, nou, het is een heel mooi programmaatje, dus... Uh, dan gaan we eens eventjes kieken. Het is volledig gratis. Je hebt wel een betaalversie, maar nou, je, wordt, je wordt echt een oran gaan uit als je een betaalversie neemt. Want krijg heb wel een mooi mengtafeltje bij die je op je computer kan aansluiten. Maar dan heb je nog niet alles, hoor. Want ik heb toen uh, zo'n mengtafeltje gekocht bij uh, Mediamarkt, met software erbij. Ik kon niet eens opnemen, ik kon niet uitzenden, ik kon wel spelen, maar niet opnemen. Dat heb ik de gratis versie gedaan, dat kon ik wel mee opnemen. Maar het uitzenden moet ik dan nooit gedwongen met een tweede computer doen. Want op één computer muziek en uitzender lukt bij mij gewoon niet. Dus uh, ja... Dus uh, zo, werken. Zo, zo werkt het bij mij dan, uh, zeg maar. Ik, ik ga eens een keer een filmpje maken, een instructiefilmpje. Hoe, ja, is... je, hoe, hoe, hoe kun je uitzenden? En op ja. wat voor manier? Via je uh, uh, BAMBUSser Of via... Uh, uh, gewoon via de, de M3W-systeem uh, waar ze bij Ridder Radio mee werken. Want met dat systeem werk ik nu op dit moment uit. En het werkt perfect. Het werkt perfect. Dus uh, ja, ik heb... Uh, toen het uh, Radio ook met dat programma gewerkt. Hef, uh, het werkt fantastisch. Echt uh, geen storingen, niks. Want vorige week, uh, toen ik een beetje buff, buffer. Dat kwam uh, dat ik ging hakkelen. Ik zond eerst uh, de muziek in 128 kbit uit via uh, real player. Maar dat is dan non-stop via computer 1. En met computer 2 waarmee ik dan zeg maar de live uitzendingen doe. Toen had ik het per ongeluk nog op. Op 64 kbit dan. Dus vandaar dat de mensen bugs kregen. Maar ik heb het programma gelukkig opgenomen en konden ze alsnog terugluisteren. Nou, ja, dit programma is zo'n 128 kbit. Dat wordt ook opgenomen, kun je later terugluisteren. En ondertussen is het nu 5 minuten over, half 11. En het is zondagavond 3 november 2013. Daar ja, is naar Eurostar Radio. Met Jaco en Tom. Maar Tom, ja, Tom die zegt: de ChristenUnie is een fusie van SGP en RPF. Oh ja! Nee, GPV en RPF. En nou hoort ook het liedje niet. Nee, dat klopt. Ja. Uh, ja oké. Okay. Heb je al gekeken, Jacco? Uh, nee, ik ga het bewaren van zo meteen. Hè, als ik op mijn gemak uh, ah, okay. kan kijken. Nou. Wat, ik wel zat, wat ik wel nog zat te denken is... Um, ik uh, was al een tijdje op YouTube. Volg ik eigenlijk al jaren. Ja, uh, ja. Die man die heet Zen uh, Aartsen, die woont in Amerika. Ja. En uh, die had ook een beetje, die heeft het wel aardig aangepakt. Die had ook een beetje, aan de ene kant had hij had, had een grote tijd dat hij uh, leuke en lollige filmpjes maakte. Mm -hmm. Het probleem was, of het fijne van hem was, dat hij ook best wel hele goede filmpjes kon maken. Mm -hmm. Zeg maar met, met echt goede inhoud. Dan vertelde hij over zijn leven, zijn levenservaring en de wijsheid die hij had. Alleen het probleem is, op die filmpjes kreeg hij dan heel, op YouTube vooral heel veel negatieve reacties. Mm -hmm. Omdat die niet uh, voldeden natuurlijk aan de filmpjes die men gewend is ja, ja. van hem. Dus uiteindelijk heeft hij gewoon twee aparte kanalen gemaakt. ja. ja. Dus dat is eigenlijk altijd mijn advies aan iedereen die iets met YouTube wil gaan doen, zeg maar. Als je beide kanten van die persoonlijkheid nou eenmaal uh, hebt, en die heb ik ook, ik heb de lollige kant, en ik heb de, de serieuze kant. Uh, dan is het soms beter om die online gescheiden te houden. Denk ik. Uh, ja, ja, ja, misschien wel. Misschien Omdat je daar wel. een ander publiek mee aantrekt. Ja, ja, ja, ja. Ja, kijk, weet je, ik heb uh, Google Plus, hè. Ja. En daar heb ik alleen familie, mijn broers en wat nevens en nichtjes erop zitten. Maar geen vrienden of zo, hè. Puur ja. alleen familie. En daar deel ik ook niet alles mee, hoor. Want uh, ik kan kiezen, als ik een filmpje van YouTube opneem, komt dat onherroepelijk op Google Plus. Alleen, alleen kan ik het zien. Maar als ik het deel met mijn familie, dan kunnen we het ook zien. Nou, heb ik dat filmpje die, u, die jij gezien hebt? Niet met mijn familie gedeeld. Want dan denken zij, er is wat aan de hand met die jongen, weet je natuurlijk niet. Ja, dat lijkt me heel verstandig, ja. dus Zelfs voor mijn familie houdt dingen verborgen die ik voor sommige vrienden wel deel. Ja, zo gaat dat. Zo gaat dat. Hé, hey, ik ga de hond uitlaten. Oké. Okay. Omdat uh, leuk een je gesproken hebben, de groet aan tombak en de chat nog steeds. Ik vond het en... hartstikke gezellig. We nou, zien wel weer. Oké, okay, nou ik ga in ieder geval zeker tot elf uur door. Oh, dat blijft best. Dus uh, daar ga ik weer wat uh, muziek uitzenden. En uh, nou, de chat laat ik nog even open voor Ton. Als Ton nog wat te vertellen heeft uh, ja, via Skype. Ik heb nog, uh, nog geprobeerd andere mensen te bellen. Maar ja, uh, die nemen niet op. Of misschien hebben ze te druk. Oké, okay, dat kan natuurlijk. Dat Dus uh, goed, uh, we gaan uh, wat fijne muziek draaien. Nou, ja. uh, in ieder geval Jacco, hartstikke leuk dat je op de chat was. En op de Skype. Ja, ik hoop dat er nog iemand belt. En dat, uh, ja, dat, dat, zal le le dat zou leuk zijn. Ja, ah, ja, ja. Anders doen we muziek. Ja, dan gaan we gauw muziek draaien. Maar okay. mocht er nog iemand alsnog bellen en het wordt uh, tegen 11, dan wil ik het best uitstellen tot 12 uur. Maar dan moet er wel echt iemand bellen. Dus, ja. Oké. Okay. Hey Jacco, hartstikke uh, bedankt. En de groeitjes aan je vrouw. Doei, hetzelfde. En uh, tot de volgende keer dan. Uh. Oké. Okay. Nou, de huisteraars, dat was uh, onze vriend... Uh, Jacco. Nou, Tom is uh, nog op de chat, zie ik. Nou, we gaan gewoon, uh, zolang er niemand belt, gaan we tot 11 uur door. Maar mocht uh, iemand anders nog bellen, uh, of uh, via de Skype, ja, dan, uh, dan gaan we gewoon tot 12 uur door. Dus uh, we laten het aan jullie over, mensen. Dus we gaan uh, nou gewoon een leuk muziekje draaien. En uh, ja, wat zullen we draaien? Ik wil eens wat draaien waar ik heel lang niet gedraaid heb. Iets, uh, ja jongens, uh, iets van uh, house muziek of zo Iets van uh, Feel My Love heet dat liedje, van Atomic Cat. En dat is echt een hele goede muziek. Dat is niet de bedoeling, hè? dat is niet de bedoeling, dat is niet de bedoeling. We gaan wel vanaf het begin beginnen, want daar zit hier een, een of andere ja, iets in mijn programmaatje wat ik er niet uit krijg. begint hij ineens op, uh, op de helft of zo, dat is niet de bedoeling. Hier is uh, Feel My Love, dat is een dance van Atomic Cat. Do you feel my love? Do you feel... 2 zijn we weer aan het einde gekomen met het programma. Bedankt Tom en Jacco voor de medewerking op de chat en op de Skype. En alle andere luisteraars die mij hebben geluisterd. Uh, dit programma wordt online gezet op www.eurostarradio.nl We gaan er een eind aan braaien, lieve luisteraars. En dit was DJ Jaap voor Eurostar Radio vanuit uh, Laakwartier in Den Haag. En uh, tot uh, volgende week, uh, zondag 10 november 2013 Dan gaan we weer om 8 uur beginnen met uitzenden Met de live uitzending Maar natuurlijk gaan we vanaf, uh, vanaf uh, zaterdag 9 november natuurlijk al starten Met uh, non-stop programmering met alleen maar muziek En uh, dus volgende week zondag uh, 10 november Vanaf 8 uur live met ondergetekende We kunnen jullie weer skypen en chatten op ons programma over allerlei uh, onderwerpen. Dus luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer. Houdoe.